Freddy van met het NOS-journaal. President Poetin heeft al de nog eens dat Rusland het staakt het vuren van de Oekraïense president Poroshenko steunt. Poetin wil dat de Oekraïense regering snel met de pro-Russische separatisten in gesprek gaat.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 En de vaarweg op de IJssel bij Zutphen is voorlopig gesloten voor de beroepsvaart. Dagjes mensen met kleine boten kunnen er wel gewoon langs. Aan de IJsselkade is de brandweer bezig een cruise schip leeg te pompen. Vannacht zijn 200 mensen van boord gehaald omdat het lek was geraakt en water maakte. De passagiers waren vooral ouderen uit Duitsland en Oostenrijk. En die zijn inmiddels ondergebracht in hotels. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van het lek. Bij overstromingen in China zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen. Dat zeggen de Chinese autoriteiten. Grote delen in het zuiden van het land kampen sinds woensdag al met hevige regenval en aardverschuivingen. Duizenden huizen zijn ingestort, tienduizenden woningen raakten beschadigd. En de afgelopen dagen zijn meer dan 300.000 mensen geëvacueerd. Ook voor vandaag en morgen wordt in de regio veel regen verwacht. Het weer hier, in het zuidwesten zonnig, in het noorden en oosten meer wolken en kans op een bui en het wordt 17 tot 20 graden. Vannacht mogelijke mistbank, het koelt af tot 10 graden, morgen droog met zon en wat wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 hoogvliet Vlaardingen, bij Vlaardingen Oost, 3 kilometer. A20 Gouden Hoek van Holland, een ongeluk bij Rotterdam Centrum, levert 2 kilometer file op. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinfo.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 Is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Eu já lavei o meu kaan, regulei o som. Já tá tudo preparado. Vem te grepen, a vó. Menina, fique à vontade, entre faça a festa. Me liga mais tarde, vou oh adorar vão nessa gata, me liga, mas tá pra balada. Quero curtir com você, na madrugada dança, colar, até o sou velha, e gata, me liga, mas tá pra balada. Quero curtir com cê, na madrugada dança, olá, que hoje vai rolar o T, <mintenco> T, <mintenco> <Lima> e você, Tere, <mintenco> Yeah. I'm just a man who's of Ja, twee jaar geleden een hele grote, vette hit voor... Uh, Gustavo Lima. Precies Gustavo Lima Lekker Brassiaans begin van het tweede gedeelte van Zandvoort op zondag. Tot aan vijf uur vanmiddag. Lokale informatie, de volgende sport voor je. Zo onder andere de Krampi van Oostenrijk. En tussendoor draaien we de lekkere zonnige muziek. Zoals je dat van ZFM gewend bent met nu Swing Out Sister.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 Ach, je hoort er bijna niks meer van. De brand new hippies, dat is Jan. Dat is echt zonde. Midnight at the Oasis was een groot hit voor hen. Voor Will and the People met uh, Salamander. 19 juli dus in Caprera, het openlucht, uh, Theater in Bloemendaal. The nou, je hebt het waarschijnlijk al lang uh, begrepen, maar uh, culinair is uh, uh, al lang bezig. En uh, vandaag zijn ze al open, vanaf 3 uur tot uh, half 10. Dan uh, sluiten de deuren weer.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 Gasthuisplein dus dat is uh, vandaag tot uh, half tien. dus uh, wees er snel bij want uh, als het heel erg druk gaat worden dan is uh, alle gerechten zijn dan op ja. Zometeen uh, de compleet uit te gener en die is rommetje vol kan tje zeggen, maar eerst El Eljero. Oh. Yeah. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Tje zit zo voort. Tje zit Tje zit de dissipator. Liv on. Tje van Amazonste.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 Does anyone want to go dance up on the roof? Does anyone want to go waltz in at the garden? Does anyone want to go dance up on the roof? Do do do do Een van krijg je gelijk trek in melk. Bij het horen van deze klanken was ooit eens een keertje een, uh, ja, gebruikt voor de melkreclame. De Tentations met Michael en dan voor Al Jeroe met uh, Roof Garden. Anderhalf minuut over uh, half uur geworden. Het is uh, tijd voor de uitagenda. Nou en echt, jongen, wat heb ik... bij uh, elkaar zitten graven, maar het is echt een bommetje vol die uitagenda. Bedankt aan Albert Jan en uh, Rob Harms.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 Dat is uh, aankomende vrijdag 27 juni om uh, 9 uur tot de late uurtjes. Dan op 28 juni dan is het uh, st straatvoetbaltoernooi. Dat is bij Snikbaar de Oude Halt en dat is alweer voor de 10 jaar. Nou ja, het vorige uur heb ik al verteld, hulpverleningsdag Zandvoort 2014. Die is op uh, zaterdag 28 juni van 1 tot 4 uur Linnéestraat nummer 2 in Zandvoort.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 Dat is mooi om in te nemen. Het is dus aankomende zondag 29 juli Men start bij Anytime de Oude Halt. En dat is om 10 uur. Dan ook weer volgende week de mega jaarmarkt. Mega! Jaarlijks worden er verschillende mega jaarmarkten georganiseerd. Waarmee meer dan 300 kramen het hele centrum van Zandvoort domineren. En dit jaar wordt er ook op 9 augustus ook nog een avondmarkt georganiseerd. En uh, de, voor de zomermarkt, die is dus uh, 29 juni, uh, die begint dus om 10 uur tot een uurtje of 6. Nou, nog meer 29 juni, jawel. Want uh, 29 juni hebben we ook nog Italia A Zandvoort. En dat is op het uh, circuitpark Park Zandvoort. Er zijn een aantal uh, prachtige races. Italiaans Modern om 9 uur, Italiaans Klassiek om half 10. A Bart om uh, 10 uur. De Ferrari Club Nederland, die is er om uh, half 11. Dan hebben we een Competizione. Eh? hè?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 Ook bij Buitenplaats Elswoud is er die dag heel veel te ontdekken. Geniet van exposities, schilderworkshops en yoga. Ook voor een Italiaanse familielunch of picnic ben je daar op het juiste adres. De meeste activiteiten is trouwens reserveren niet, uh, niet nodig. Voor uh, het programma en het laatste nieuws. Surf je naar wwwnp dus wwwnp zuidkennemerlandnl Nl. Nou, dat was hem weer. Uh, de hypervolle agenda van ZFM Zandvoort. Ik ben gewoon zes minuten aan het woord geweest. Dat is gewoon de vel van het goede dames en heren, jongens en meisjes. Ja. Goed, dan laten we de muziek maar weer bespreken. Hier zijn Sixpence None Non Richer met uh, het o zo prachtige Kism. Kiss Me. Kiss Me.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 Refine refund. Broke your cause I devote to my design. It was the most I descend. I post to multiply. My complexion attracts us. First try to analyze. No matter what the crisis, I refuse to live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 to live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 Right.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 En we gaan verder met uh, muziek. En doen we doen met uh, die uh, fantastische single, ja dit zeg ik altijd zelf, van Fritz en de Thunderums met uh, Money Grabber. Nail. Lean up the window, that's when I yell Driving so fast, about to piss on myself Driving so fast, about to piss on myself Police wanna get him and put him in jail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 I just met this five for seven guy who's just my type. Everybody gonna say you,